8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Begrotingstekort Griekenland is nog te hoog. Sociale diensten kampen met meer geweld. En ANWB test veiligheid provinciale wegen. Het is Griekenland niet gelukt om het begrotingstekort voldoende terug te dringen. Het tekort komt dit jaar hoger uit dan de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds hadden geëist. En daardoor is het onzeker of Griekenland kan rekenen op een nieuwe lening van 8 miljard euro. Het begrotingstekort komt uit op 8,5 procent, een procent meer dan was vereist. Ook volgend jaar wordt het tekort hoger dan het IMF en de EU willen. Het Griekse kabinet maakte de cijfers gisteravond bekend. Eerder op de dag was de minister van Financiën nog hoopvol... dat een nieuw deel van een toegezegde lening zou worden vrijgegeven. De ministers van Financiën van de 17-eurolanden... komen vanmiddag bijeen in Luxemburg om over Griekenland te praten. Medewerkers van de sociale dienst krijgen steeds vaker te maken met geweld. Vergeleken met vier jaar geleden is er een toename van 8 procent. Dat blijkt uit een rapport over agressie en geweld... bij mensen met een publieke taak. Het aantal incidenten bij ziekenhuizen, de politie en de brandweer is wel licht gedaald, maar is nog altijd hoger dan het streefcijfer. In 2007 begon het ministerie van Binnenlandse Zaken met een programma om geweld in die beroepsgroepen terug te dringen. Dit jaar zou maximaal 51 procent van de werknemers met een publieke functie slachtoffer mogen zijn van agressie en geweld. Minister Donner laat weten dat het percentage nu op 59 ligt. Donner hoopt dat een vervolg op het programma het geweld verder kan terugdringen. De ANWB gaat alle provinciale wegen in het land testen op veiligheid. De organisatie is op dit moment bezig in Gelderland... waar een kwart van de ongelukken op provinciale wegen gebeurt. Met een speciale testauto met apparatuur wordt bekeken... hoe veilig een provinciale weg is. En dat wordt aangegeven met een sterrensysteem. Hoe veiliger, hoe meer sterren de weg krijgt. De ANWB verwacht dat de resultaten van het onderzoek... in Gelderland en Overijssel volgend jaar april bekend zijn... in de rest van het land eind volgend jaar.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 In Bergendal in Gelderland heeft een grote brand een voormalig hotel in de as gelegd. Er sliepen 25 mensen in het pand. Ze konden op tijd wegkomen. Er is niemand gewond geraakt. Twee naastgelegen huizen werden ontruimd. En twee straten werden afgezet omdat er veel rook vrij kwam. De 25 mensen die in het voormalig hotel in Bergendal verbleven... zijn allemaal werknemers van hetzelfde bedrijf. Ze worden ergens anders opgevangen. De verdreven Egyptische president Mubarak heeft leger en politie nooit opgedragen te schieten op betogers. Dat heeft de hoogste militaire leider van het land tegen de pers gezegd. Hij moest afgelopen week achter gesloten deuren getuigen in het proces tegen Mubarak. De oud-president staat onder meer terecht voor de dood van 850 betogers tijdens het protest in Cairo. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn honderden mensen de straat opgegaan uit protest tegen Pakistan. Ze zeggen dat de geheime dienst van het buurland betrokken is bij de moord op de Afghaanse oud-president Rabbani twee weken geleden. Volgens de Afghaanse president Karzai blijkt uit onderzoek dat Rabbani is gedood door een Pakistan. Door de moord is de spanning tussen beide landen verder opgelopen. De vrouwenrechten in Afghanistan komen steeds verder onder druk te staan. Volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib is in Afghanistan de laatste tijd vooral aandacht voor vredesonderhandelingen met de Taliban. En daardoor zouden de vrouwenrechten van de politieke agenda verdwijnen. Oxfam schrijft in een rapport dat bij onderhandelingen in het vredesproces ook uitdrukkelijke afspraken moeten worden gemaakt over vrouwenrechten. Op de Asseltse plassen bij Roermond wordt vanochtend met een boot en sonarapparatuur opnieuw gezocht naar een vermiste Duitse jongen. Gisteren is al uren vergeefs naar hem gezocht. De zoektocht werd gestaakt toen het donker was. De jongen wilde een bal uit het water halen, maar verdween plotseling onder water. De brandweer gaat ervan uit dat hij is verdronken. Vanaf 9 uur wordt in de plas bij Roermond met sonarapparatuur verder gezocht. De websites van zeven Wegener-kranten zijn gisteren een paar uur uit de lucht geweest vanwege een virus. Het ging onder meer om de sites van de Zeeuwse krant PZC, de Gelderlander, B de Stem en het Brabants Dagblad. De sites werden offline gehaald om te voorkomen dat het virus zich zou verspreiden. De economiepagina's van de kranten zijn nog steeds onbereikbaar, omdat het virus daar werd ontdekt. Het computerprobleem heeft geen effect gehad op de papierenkrant. Dan is weer nog, de mist en nevel trekken snel op. De rest van de ochtend is het overwegend zonnig. In het noorden van het land en later ook zuidelijker is er wat sluierbewolking. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het binnenland. Vanaf morgen neemt ook in de rest van het land de bewolking toe en de kans op buien wordt groter. Later in de week wordt het ook een stuk frisser. ANDB, nee, verkeersinformatie. Het is een vrij normale ochtendspits. Er zijn wel problemen in de Velsertunnel ten noorden van Haarlem. Er staat een vrachtwagenklem richting Beverwijk. En daardoor is er in beide richtingen nu maar één rijstrook open op de A22. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem is het drukker dan gebruikelijk. Tussen de Afrit Beek en Arnhem-Noord staat 11 kilometer file. En ook de file in West-Brabant valt op op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Knopend Zonzeel en de Moerdijkbrug 10 kilometer. Ehm um, Bas, de jong BV, die vindt de rekening die we hebben gestuurd te hoog. Die wil niet betalen en ook de spullen niet teruggeven. En nou? Nou, uh, luister, we graven een gat van een metertje diep. Ja? Goed bewateren, uh, flink bijmesten en dan zand erover. Als tuinier red je het niet met tuinieren alleen. Bij een betalingsgeschil bijvoorbeeld. Daarom speciaal voor ondernemers... rechtsbijstand voor een vast bedrag per maand. Kijk op das.nl slash ondernemer of ga naar uw tussenpersoon. Das, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd.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 Met het Kyocera Pro Rato Color System. Kijk op gokyocera.nl en bespaar tot wel 75% op uw printkosten. Het NOS Radio in -journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Goedemorgen. Het Nobelcomité begint vandaag met het bekendmaken van de winnaars. We kijken naar de kanshebbers met Dirk de van Delft, directeur van het Museum Boerhaven in Leiden. En we zijn vooral benieuwd naar de winnaar van de Nobelprijs voor de economie. Ja, dan kan hij of zij gelijk aan de slag in Griekenland. Want opnieuw is er slecht nieuws over de financiële, financiële situatie van het land. En dat heeft zijn gevolgen al direct op de financiële markten. André Mijnema heeft het laatste nieuws. En omdat ze de begroting maar niet op orde krijgen in Griekenland, wordt een volgende lening twijfelachtig. Er moet er nog meer? meer bezuinigd worden. Athene zucht en steunt. Het begrotingstekort is 8,5% in Griekenland. En dat is gewoonweg te hoog. Het lukt de Grieken, maar niet het tekort voldoende terug te dringen... en dus te voldoen aan de eisen van het IMF en de EU. We gaan naar correspondent Corny Kees in Athene. Corny, is het al duidelijk of dit gevolgen gaat krijgen voor Griekenland? Of is dat nog te vroeg? Nou, dat weten we nog niet precies. Uh, er is uh, vanochtend wel door uh, de onderminister van Financiën gezegd... dat deze week de trojka met zijn bevindingen komt. Uh, maar in ieder geval zal er de komende dagen nog wel onder, onderhandeld worden. Uh, de trojka heeft dus aangedrongen op minder belastingen... en meer snijden op overheidsuitgaven. En dat uh, probeert de regering nu. Maar ja, de, de cijfers uh, zijn nog niet zoals ze moeten zijn. Die dat zijn de inspecteurs van de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank. Ja, die komt dus met de resultaten. Dat zou betekenen dat ze klaar zijn met het onderzoek. Connie? Nou, dat was Connie. Dat is ook een gevoelig punt natuurlijk. De trojka, maar we hopen haar zo weer te bereiken. Laten we eerst verder kijken dan maar op de financiële markt. Wij gaan naar André Meijner maar. Want uh, we zijn natuurlijk benieuwd uh, hoe de markten zullen reageren, André. Dat ben jij waarschijnlijk ook. Hoe, hoe zullen de beurzen reageren op het falen van Griekenland? Nou, als ik kijk naar de futures, dat we zeggen de voorhandel voor de, de handel in Europa. wanneer het gaat om de aandelenbeurzen van, van Amsterdam, Londen, Parijs, Frankfurt. dan zie je daar al, nu al dik riep, rode cijfers staan. Namelijk zo'n 2, 2, 3 procent lager uh, qua openingen. Dus dat voorspelt uh, rode beurzen straks om, uh, om 9 uur. Ja, uh, de. de problemen van Griekenland, zullen die ook op de obligatiemarkten te merken zijn? Ja, dat weegt natuurlijk op alle financiële markten door. Want niet alleen op de, op de aandelenbeurs, maar ook op de obligatiemarkten. En daar zie je namelijk nou de rentes van uh, probleemlanden als natuurlijk Griekenland en Ierland en Portugal natuurlijk oplopen. Maar ook van landen als Italië. Want Italië is natuurlijk het land dat men ziet als zijn het volgende slachtoffer wanneer het met de Grieken helemaal mis zou gaan. En daar zie je dus de rente van de tienjarige staatsobligaties voor Italië oplopen op dit moment met zo'n 5,5, 5,7 procent. En dat is behoorlijk, voor veel te hoog voor een land als Italië. Nog even terug naar Corny in Athene. Want voor dit verhaal op de beurzen, bijvoorbeeld ook in Amsterdam straks, Corny, is het natuurlijk belangrijk um, of het de Grieken zal lukken om uiteindelijk toch uh, die begroting wel op orde te krijgen. Want we spraken jou eerder, dat gaat gewoon niet goed met de Griekse economie. Hè? Nee, het probleem is dat Griekenland in een enorme vicieuze cirkel zit. He, door al die zware bezuinigingen wordt de recessie hier steeds dieper. En dat zou, de krimp van de economie zou dit jaar 3,8 procent zijn, maar dat is nu al 5,5 uh, procent. Uh, ja, dit jaar. Uh, de regering worstelt dus uh, om al die maatregelen en vormingen door te voeren. Natuurlijk zijn er ook uh, vertragingen. Uh, hè, dus bij bepaalde ministeries is niet uh, genoeg uh, bezuinigd. En dan uh, is er ook nog het feit dat uh, ja, zeg maar de, de Grieken protesteren. En ook nog de parlementsfractie van de socialistische regering. Dus het is niet. Uh, het zijn geen gemakkelijke weken voor de Griekse regering. U nou, zegt het al, de ellende versterkt zichzelf, de vraag waar we ja. net waren gebleven. Houdt de Trojka, die inspecteurs van de EU, IMF en de Europese Centrale Bank daar rekening mee? Of, of hebben ze het onderzoek eigenlijk al afgerond? Nou, voor zover ik weet is het nog niet helemaal uh, afgerond. Hoewel er uh, de afgelopen vier dagen uh, ja, uh, hard is onderhandeld. Maar de, ze komen de komende dagen ook nog bijeen. Uh, ook de trojka heeft eigenlijk wel verwacht had eigenlijk niet verwacht dat de recessie in Griekenland zo diep zou blijven. Heeft aangedrongen op minder belastingen en meer snijden op overheidsuitgaven. Nou, en nu is dus met uh, de trojka overeengekomen dat daar moet worden bezuinigd. Dat bijvoorbeeld 30.000 Ambtenaren zullen moeten verdwijnen. Dat er opnieuw gekort wordt op de ambtenarensalarissen. Wat schrijft de Griekse pers hierover? Ja, er wordt eigenlijk voornamelijk geschreven over uh, zeg maar de maatregelen die gisteren in het Griekse kabinet uh, zijn overeengekomen. En dat gaat dan met name over uh, die 30.000 ambtenaren die moeten verdwijnen. Uh, bijvoorbeeld uh, Tanea, dat is de grootste krant van Griekenland, die zegt... ...ja, de eerste lijsten met ambtenaren die in een zogenaamde arbeidsreservepoel moeten worden gezet zijn bekend. Dat zijn ongeveer 22.000 ambtenaren die nog één, twee jaar van hun pensioen zitten. En die moeten dus het komende jaar met 60% van hun salaris gaan doen... voor ze gaan afvloeien. Nou, de tweede groep zijn ambtenaren die eh, eigenlijk echt hun baan gaan verliezen... omdat hun afdelingen of organisaties worden opgeheven of samengevoegd. Want dat is de enige manier om hier ambtenaren te ontslaan. Arme, ambtenaren hebben hier een permanente positie. Nou, en verder eh, zegt een andere conservatieve krant... die geeft aan eh, waar eh, de afgelopen maanden niet genoeg is bezuinigd. Volgens de krant heeft de trojka uh, zeven ministers een rode kaart gegeven... omdat ze niet genoeg hebben bezuinigd op de uitgaven op hun ministeries. Ja, en dat nieuws wordt natuurlijk op uh, financiële markten overal in de wereld gevolgd. Uh, André Meijnema, je vertelde net al uh, dat het met de futures nu al niet goed gaat. De staatsleningen natuurlijk ook weer duurder gaan worden... voor landen die in de problemen zitten. Wat zouden de markten, de beleggers, nu graag zien dat er gaat gebeuren? Ja, dat is natuurlijk een dilemma. Je zou kunnen zeggen, heel simpel gezegd... ze willen een duidelijkheid en ze willen een oplossing... Maar maar die oplossing drijft steeds verder van ons weg... omdat de problemen rondom Griekenland bijvoorbeeld... Ja, bijna moeilijk en steeds moeilijker te managen worden. Eh, Koning zei het ook al, de economische recessie hakt in bij de Grieken... waardoor het voor hen steeds moeilijker wordt om doelstellingen en taakstellingen te halen. Het is een dilemma in, in zoverre dat als je coulant bent voor Griekenland... ben je ongeloofwaardig, ja. want dan geef je hen een schijf van 8 miljard... Eh, die ze hartstikke hard nodig hebben. Maar als je, als je het niet maakt. bent... en als je het niet bent, dan, eh, dan gaat Griekenland deze maand nog kopje onder... Uh, en, en in dat spagaat zie je, je wint wel tijd met hun geld te geven. Maar iedereen weet al, voelt al aan, van, ja, als je nu geld geeft, terwijl ze het eigenlijk niet verdienen. Wat betekent dat voor de volgende schijf? En wat betekent dat eigenlijk ook voor de geloofwaardigheid van deze aanpak van de financiële crisis? Dus je wint tijd, maar je verliest geloofwaardigheid. Juist, zo. andere Meijner, maar dank wel. En natuurlijk, deze week gaan ook nog allerlei Europese regeringen uit de eurozone beslissen over dat begrotingsprogramma, dat steunprogramma. Dus het wordt een spannende week. Alweer voor Griekenland en ook de rest van de eurozone. En zo dadelijk wetenschappers in spanning. De Nobelprijzen worden bekend. Straks meer daarover. Eerst naar Wijnand Zwaan met de verkeersinformatie. De drukte in de provincie Noord-Brabant valt op. Niet alleen op de A58, maar ook in West-Brabant. Daar staat de langste file op de A16 vanuit Breda. Tussen Breda-Noord en Knoop en Klaverpolder, 8 kilometer. En bij de Velsertunnel zijn problemen. Er is in de Velsertunnel richting Beverwijk een vrachtwagen gestrand, Een te hoge vrachtwagen. Het zorgt voor files in beide richtingen op de A22. 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 -journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Duizenden inwoners van de Syrische havenstad Sirte zijn op de vlucht geslagen. Gevechten om een van de laatste Gaddafi-bolwerken houden nu al weken aan. En volgens het Rode Kruis is de situatie in Sirte erbarmelijk. Patiënten zouden sterven door gebrek aan medische verzorging. En er is ook bijna geen brandstof meer. Raketten blijven maar inslaan. En een einde van de gewelddadigheden lijkt nog niet in zicht. Hans-Jaap Melissen, volgt de situatie in Libië voor ons. Uh, Hans-Jaap, uh, goedemorgen. Mensen zouden massaal de stad ontvluchten, maar door wie worden zij nou eigenlijk bestoot? Nou, dat weet op een gegeven moment niemand meer in zitten. Want van een paar kanten wordt die stad dus omsingeld en zijn ook de strijders van die nieuwe regering, de voormalige rebellen, in die stad en uh, die blijven schieten, maar schieten per ongeluk ook op elkaar... of weten niet dat ze op elkaar schieten. De Gaddafi-getrouwen zitten er nog... en er was de afgelopen dagen een soort wapenstilstand... waardoor dus mensen konden vluchten... maar die stilstand werd continu doorbroken door nieuwe gevechten... of omdat mensen niet wisten dat er misschien een wapenstilstand was... of omdat ze niet wilden dat er een wapenstilstand was. Maar er wordt wel alles op alles gezet om zeer te, uh, in te nemen. Heb jij dat idee, hans -Jan? Ja... Dat vraag ik me wel eens een beetje af. De mensen die aan het vechten zijn, die doen hun uiterste best. Maar er zijn ook heel veel strijders die Tripoli hebben ingenomen, of daarbij betrokken waren... ...die achterblijven in de hoofdstad. En dat heeft eigenlijk een politieke reden. Die willen druk houden op de nieuw te vormen regering. Het zijn voortstrijders uit Misrata die vinden dat zij heel zwaar gevochten hebben... ...voor de bevrijding van het land en ten eerste voor de bevrijding van hun eigen stad. En die willen dan ook ja, een, een representatief deel in die nieuwe regering. En door je eigen strijders daar dus daar rond te laten hangen in die stad wil je druk zetten op die tevorme regering. Nou hebben de mensen van de overgangsraad gezegd, wij gaan eventjes helemaal niet meer praten over een nieuwe interim regering totdat het hele land is bevrijd. Maar dat is een soort Catch-22 situatie natuurlijk. Hè? Je, er zitten mensen die willen dat het gauw gebeurt... en die blijven dus achter en kunnen niet meegaan vechten in Sint. Dus ze proberen nu die strijders allemaal weer die kant op te krijgen. Ga eerst het hele land bevrijden... en dan praten we verder over wie nu welke post krijgt. Ja. En, kun jij inschatten eigenlijk hoe groot de aanhang van Gaddafi nog is in Sint? Het is heel onduidelijk uh, hoeveel mensen dat zijn. Het is natuurlijk wel zo dat die mensen die daar zitten... maandenlang ze hebben kunnen voorbereiden op wat er, er zou komen. En dus... De NAVO is natuurlijk ook nog steeds actief uh, boven de stad... en bombardeert ook wel plekken. Maar op dit moment zijn is het strijdverloop zo chaotisch... dat je dus ook niet meer weet wie je dan bombardeert. En wat er ook... Er is een enorme wapenvoorraad. En er zijn bepaalde technieken wel... om uh, op een handige manier uh, te ontsnappen aan die NAVO-vliegtuigen. Althans, als je schiet met raketinstallaties bijvoorbeeld... die worden dan weer gebombardeerd. Maar je hoeft er niet als strijder per se naast te staan om ze te bedienen. Er zijn afstandsbedieningen voor uh, timers... Dat zag je ook bij de gevechten in Zuid-Libanon wel jaren geleden... dat, dat de Hezbollah-strijders schoten maar zelden in de buurt van hun eigen wapens waren. Ja. En, en dat maakt het natuurlijk heel lastig. En dan worden die wapens misschien wel plat gebombardeerd... maar er staat er meteen weer nieuwe voor terug. En er is echt een gigantische wapenvoorraad in die stad. Is dan een situatie denkbaar uh, waarbij straks een nieuwe regering in uh, Libië is, in Tripoli... en dat Seerte en misschien ook Beni Walid als brandhaarden blijven bestaan? Een soort aparte enclave? Ja. Kijk, okay, ze zeggen het nu dus inderdaad, van we willen eerst het hele land bevrijd hebben. Uh, en dan gaan we verder praten over, die, over het nieuwe Libië. Maar nou, dat zou kunnen dat je natuurlijk wel op een gegeven moment die stad zo ja, min of meer bevrijdt. Want dat je daar natuurlijk altijd ja, mensen houdt die ontevreden zijn. Zoals je de Soenitische driehoek in Irak had. Hè, Fallujah, Ramadi, van die plaatsen waar... Ja, de, de, de getrouwen van uh, Saddam zaten en die bleven voor ellende zorgen. En zo'n scenario is natuurlijk zeer goed denkbaar, ook in Libië. Tenzij die mensen, hè, de oude getrouwen, ook een plek krijgen in uh, een nieuwe Libië, in, in de regering, in de macht. Maar er is toch wel vaak in deze situaties een soort winner-takes-all mentaliteit. Hè, dat dan, ja, die zullen dan moeten gaan leiden zoals... Uh, de andere mensen 40 jaar geleden hebben onder Gaddafi. Goed. Hans-Jaap Melers, dankjewel Hans-Jaap. En dan is het weer tijd voor de jaarlijkse Nobelprijzen. Vandaag horen we wie de winnaar is van de Nobelprijs voor de geneeskunde... en de komende dagen volgen dan de winnaars in de andere categorieën. Nou, we praten met de directeur van het Museum Boerhaven in Leiden... Dirk van Delft. Goedemorgen, meneer van Delft. Goedemorgen. U is momenteel een tentoonstelling ook te zien... over de Nederlandse Nobelprijswinnaars. Ja, we hebben ze alle negatief staan. Alle, hoeveel zei u? 19. 19. Oh, dat is toch wel veel. Komt er een twintigste bij, denkt u? Nou, dat hopen we natuurlijk allemaal wel. En de kans is natuurlijk nooit uitgesloten, maar je weet het eigenlijk nauwelijks. Je kunt het niet goed voorspellen. Want wie zou daarvoor in aanmerking kunnen komen? Ja, uh, je hebt natuurlijk in de hoek van de fysica natuurlijk altijd wel mooie dingen uh, gehad in Nederland, in het verleden. Maar het, het kan ook heel lang geleden zijn. Een, een mooi voorbeeldje is, uh, je, in, in de microscopie dat heb je op een gegeven moment al, al, al enkel tiental jaar geleden een, ja, echt een technische grote verbetering gezien, waar echt heel veel wetenschappelijk onderzoek mee is mogelijk gemaakt mm -hmm. en die uitvinding, de zogezegde EPU-illuminator, is gedaan door Bas Ploem. De man is het ik al, al 84, als ik het goed heb. Ja, en het kan soms nog heel gek verkeren uh, dat dat er opeens zo'n uh, soort uitvinding ook op in, in de prijzen valt. Maar wordt. hoe dus. werkt dat dan? Is, is daar dan voor gelobbyd en dat krijgt hij hem dan alsnog? Nou, en lobbyen doet zeker uh, ter zake. Uh, men ja, men uh, denkt wel eens een beetje van... ach, de uh, Belpest daalt op ons neer. Maar ja, dat is het misschien dan wel. Maar er wordt vaak achter schermen flink gelobbyd. Hè? En dat blijkt ook. Uh, de zaak is natuurlijk geheim. Maar van de eerste 50 jaar is het niet meer geheim. Dus je kunt dan helemaal precies nagaan uh, wie... Uh, welke persoon heeft genomineerd en hoe het dan is gelopen. En dan, dan is het gewoon de keiharde conclusie, lobbyen helpt. En wat, wat helpt er dan, macht of geld? Nou, geen geld, maar macht. In de zin van, uh, ja, er worden elk jaar uh, een paar duizend uh, mensen aangeschreven, elk jaar weer andere voor een flink deel, uh, om, om te nomineren. En dan zie je dat daar gewoon handig gebruik van wordt gemaakt. Dat bijvoorbeeld de Fransen zeggen wij nomineren Fransen. Dus een soort nationaal component in het geheel. Maar soms zie je ook van ja, dat heb je ook bij de Nederlander Eikman het duidelijk wel gezien. Die heeft de Nobelprijs gekregen voor het dekken van vitamine. Uh, die werd af en toe wel eens een keertje genomineerd. Op een gegeven moment zeiden de Nederlanders die mochten nomineren laten we nou eens een keertje de handen ineens slaan. En echt gezamenlijk nou eens een keer echt goed stevig nomineren. En toen uh, opeens één, twee jaar later had hij de prijs. Hmm. ja. Daarom krijgen we steeds een Amerikaanse economie-winnaar. Die, uh, die slaan de handen ineen daar. Nou, dat ook. Maar ook omdat Amerika natuurlijk heel goed voor de wetenschap zorgen. Want je ziet dat heel veel mensen die in Europa geboren zijn, de prijs krijgen. Maar dan wel uh, in de zin van in een Amerikaans instituut. Uh, daar is heel veel geld voor uh, goed wetenschappelijk onderzoek. Hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Waar mensen ook echt met, uh, met grote gaven graag willen werken. En dan zie je dus dat... Die zijn het is al Amerikaan geworden vaak. Dat er Amerikanen worden genomineerd en, en, en ook bekroond die met het Euro, met het Europese kom af. Oké, okay, nou u heeft dan een, een Nederlandse voorspelling gedaan. Uh, durft u er nog meer aan? Ik, ik las ergens dat Julian Assange wordt genoemd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Ja, dat, dat, dat ligt voor de hand. Dus zijn mensen die echt in, in de recente politiek uh, flink uh, hebben gepaard om die te nomineren voor dat soort prijzen. Dat soort prijzen is natuurlijk wel een Engels is. Politiek van karakter. Ja, en hij is ook niet en en geheel dus onomstreden, natuurlijk. Net ja, als met, met de literatuur, natuurlijk ook, ook heel, heel moeilijk. En trouwens, de literatuur is eigenlijk de enige prijs die Nederland nog niet heeft gehad. Alle andere prijzen hebben we wel binnen, alle andere categorieën, maar de literatuur als enige nog niet. Ja. Daarvoor werd natuurlijk vaak Harry Moeders genoemd, maar helaas ja. die is niet niet onder ons. Nee, even over literatuur nog. Bob Dylan wordt daar genoemd. Lijkt u dat niet, Sterk? Nou, kijk, Bob Dylan uh, is een geweldig uh, groot artiest. De vraag is natuurlijk of zijn teksten dermate derde maand een literaire karakter hebben, dat hij daarvoor aanbrengt. En daar de verschillende meningen nogal tamelijk uh, uh, over. Dus ja, ik zou het echt niet kunnen zeggen of dat bij het comité uh, uh, goed, goed, goed valt. Ja, En, en dan is het, zou uitgelegd zijn, genomineerde Helmoet Kool voor de Nobelprijs voor de Vrede. Nou, hij, nou, leef, het, hij leeft nog. Ja, hij leeft nog. Zou dat het kunnen het, meespelen? Het, lekken, het zou kunnen natuurlijk, maar het lekke is, moet ik wel bij zeggen, ze weten het in Zweden heel goed geheim te houden. Want uh, komt er komt echt bijna nooit uh, uh, komt er naar buiten wie er genomineerd zijn en wie heeft ook de prijs gaat winnen. Dus dat is daar heel goed uh, afgeschermd. En uh, ja, het uh, blijft altijd wel een beetje een, een, een, een lot uit een loterij. En uh, wat ook regelmatig natuurlijk voorkomt, is dat mensen bekroond worden met werk wat al tientallen jaar geleden is, uh, is verricht. Ja, goed. Nou, dan blijven we hopen op een Nederlandse, Nederlands konijn uit de hoed. Ja. <laughs> waarschijnlijk een, een man die natuurkunde iets heeft gedaan. Want oh. dat, dat leert de statistiek als het gaat om de Nederlandse winnaars. Nou goed. Dirk van der Elft, we houden u eraan. Hartelijk dank voor ja, uw commentaar erop, directeur van het Museum Boerhaven in Leiden. En gaan we eventjes naar Joris van der Kerkhoff. Die houdt zich vanochtend bezig met uh, de veiligheid en onveiligheid van provinciale wegen. Ben jij er al achter, Joris, waar nou het grootste gevaar ligt op die provinciale wegen? Ja, als de provinciale wegen heel smal zijn... En bijvoorbeeld, zoals hier, als je je radiowagen parkeert op een plek waar dan een bus er doorheen moet komen. En die probeert een draai te maken, en dat lukt hem dan niet. Uh, ik zal tegen de chauffeur zeggen. Over een minuut, uh, anderhalve minuut, meneer, dan zijn we klaar. De ANWB die controleert niet dit soort specifieke situaties. Uh, maar meer het algemene beeld van, uh, van, uh, van wegen in heel Nederland. Beginnen in Gelderland. Gaan met een autootje met drie camera's voor, één camera achter. Al die wegen, uh, wegen bekijken en gaan er dan sterren uh, aan geven: 1, 2, 3, 4 of 5 sterren. Ondertussen komt hier een hele snelle sportauto voorbij rijden. Die mag toch ook maar gewoon 80 rijden en houdt zich heel netjes aan de snelheid. Waarom heb je dan zo'n sportauto, dat zou ik me afvragen. Uiteindelijk er, er wordt u, u bent provinciaal bestuurder, wordt ingelicht over die sterren. Kunt u er dan iets mee doen? Jazeker, want we staan hier bijvoorbeeld bij de Otloosweg en dat is een hele gevaarlijke weg. Maar we willen daar graag wel een beeld van hebben van het totaal. Vorig jaar zijn er toch wel 600 uh, ernstige verkeersongelukken geweest in Gelderland. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk best een, een probleem waar iets mee moet gebeuren. Ja, nou, we straks over, uh, over verder praten. Ik zal even tegen die chauffeur zeggen hier dat het uh, gaat lukken. Uh, dat hij er zo dadelijk doorheen kan komen. Meneer. Ja, het gaat over veiligheid op wegen. <laughs> is, ja, u ziet het. Is het een veilige weg hier? Het is hier een hele veilige weg, maar dan moeten jullie wel die bus op de goede plek zetten. Dan blijft, dan blijft het steeds veiliger. U bent zo boos als dat u eruit ziet? Ja. Ik moet ook mijn werk doen. Ja. Jullie ook, dat snap ik ook wel. Maar uh, als jullie gewoon gelijk dat busje gewoon goed zetten, dan heb je het andere verkeer. Kijk, geen last ervan. Ja. Oké, okay, nou dat busje gaat zo weg. Een halve minuut. En dan uh, kunnen die auto's aan de andere kant ook, uh, ook, uh, ook gewoon doorrijden. Die nu, en dat is wel grappig om te zien wat er dan meteen gebeurt. Uh, de, de bus die blokkeert uh, een deel van de weg. En de auto's gaan dan heel gevaarlijk uh, toch uh, uh, linksaf tegen het verkeer in. We gaan zo wel verder praten, ja. anders wordt het nog veel te gevaarlijk. Druk, druk, druk.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 Radio 1, het NOS-journaal. Europese ministers buigen zich opnieuw over Griekenland... en geweld tegen 60% van de medewerkers van sociale diensten. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De ministers van Financiën van de 17 eurolanden praten vanmiddag opnieuw over Griekenland. Deze week wordt besloten of Griekenland een nieuwe lening krijgt van 8 miljard euro. Dat is nog niet zeker. Het begrotingstekort staat op anderhalf, 8,5 procent. En dat is een procent hoger dan de EU en het IMF hadden geëist. En ook de prognose voor volgend jaar laat geen verbetering zien, maakte de Griekse regering gisteravond bekend. Toch worden er steeds nieuwe maatregelen genomen, zegt correspondent Connie Keeson. Het probleem is een beetje dat Griekenland in een vicieuze cirkel zit. Hè? Door de zware bezuinigingen wordt die recessie steeds dieper. Uh, de Grieken hebben steeds minder koopkracht. Uh, private bedrijven ontslaan steeds meer mensen. Nou, en de krimp van die economie is dit jaar in plaats van 3,8 5,5. Uh, dus ja, je kunt zeggen dat de regering worstelt om uh, al die maatregelen door te voeren. Medewerkers van de sociale diensten krijgen steeds vaker te maken met geweld. De afgelopen vier jaar is dat met acht procent toegenomen. En dat blijkt uit onderzoek naar agressie en geweld bij mensen met een publieke taak. Er waren wel minder incidenten bij ziekenhuizen, politie en brandweer... maar nog altijd meer dan het streefcijfer. In 2007 werd een programma gestart om het geweld terug te dringen... en dit jaar zou maximaal 51 procent van werknemers met een publieke functie... slachtoffer van agressie en geweld mogen zijn. Maar het is nu 59 procent. In het proces tegen de verdreven Egyptische president Mubarak... heeft de leider van de Hoge militaire Raad, Mubarak, in bescherming genomen. Volgens hem heeft Mubarak nooit opdracht aan leger en politie gegeven... om te schieten op betogers. Die getuigenis was achter gesloten deuren. Maar de man heeft dat tegen de pers gezegd, vertelt Nicole Fever. En heeft hij ook gezegd... Ja, Mubarak is altijd een goede militair geweest. Dat was hij 40 jaar lang. En hiermee laat het leger, denk ik, bij de tegenstanders van Mubarak de verdenking op zich dat ze eigenlijk aan zijn kant staan en dat ze weliswaar het land nu leiden na Mubarak. maar dat ze zich aan dezelfde praktijken schuldig maken want op dit moment is er erg veel kritiek op, uh, op het leger Bij Oorschot in Noord-Brabant is een lichaam gevonden in de kofferbak van een uitgebrande auto die auto stond op een afgelegen weg in de buurt van de A58 nadat hulpdiensten de brand hadden geblust werd in de kofferbak het stoffelijk overschot aangetroffen en over dat slachtoffer en de achtergrond van de zaak kan de politie nog niet zeggen. De rechten van Afghaanse vrouwen komen steeds verder onder druk te staan... dat zegt de ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib. Er is de afgelopen tien jaar veel bereikt... maar de laatste tijd was er vooral aandacht voor vredesonderhandelingen met de Taliban... en daardoor verdwijnen volgens Oxfam de vrouwenrechten van de politieke agenda. De organisatie dringt erop aan dat bij nieuwe vredesbesprekingen... ook uitdrukkelijk afspraken worden gemaakt over vrouwenrechten. De Edison Popprijzen 2011 zijn uitgereikt en dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Mag een waanzinnig applaus dames en heren. De Euro Award, de Edison gaat naar Marco Bozzato. De winnaar van Beste Groep 2011 Edison is voor Raccoon. De Edison Beste vrouwelijke artiest gaat naar Anouk. De beste mannelijke artiest is Rob de Nijs. Daniel Lohuis won in de categorie Klein Kunst Theater en de publieksprijzen waren voor Nick en Simon en Ilse de Lange. En in Hilversum is het wereldrecord onafgebroken TV kijken verbeterd. Zes van de 49 deelnemers van het BNN-programma Last Man Watching haalden de eindstreep. Vijf, vier, drie, twee, één. Goed, dames en heren, ze hebben 87 uur volgemaakt en wat zien zij nog goed? De recordpoging werd ondernomen ter ere van het 60-jarig bestaan... van de Nederlandse televisie. Op 2 oktober 1951 was de eerste landelijke tv-uitzending. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag de laatste dag van een rij imposante zonnige... en vooral warme nazomerdagen. Wel een dag met wat meer bewolking... maar het weerbeeld oogt over het algemeen toch vrij zonnig. Af en toe kan de bewolking de overhand krijgen... en is wat lichte regen ook niet uitgesloten. De temperatuur stijgt vandaag naar 20 tot 22 graden in Friesland... en 23 tot maximaal 25 graden in het zuiden van Nederland. Daarbij staat een zuidwestenwind en die is meestal matig van kracht. Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. De temperatuur daalt naar 15 graden aan zee en lokaal 11 dieper landinwaarts. De wind trekt aan zee aan tot windkracht 5 tot 6... en dan spreken we van een vrij krachtige tot krachtige wind. Morgen is het dan gedaan met het mooie weer. De bewolking overheerst en van tijd tot tijd valt er wat lichte regen. De temperatuur blijft steken bij 17 graden op de Wadden en 20 lokaal in het zuiden. Later in de week duiken we de herfst in met veel wind en regen... en ook de temperatuur gaat daarbij flink omlaag. Nu dus nog maar even genieten van de laatste nazomerdag. ANW-verkeersinformatie. Nou, de ochtendspits verloopt vrij normaal... met iets meer dan 200 kilometer file. Wat opvalt is de aanrijding op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... want die veroorzaakt veel file tussen knopen Prins Klausplein... en Zoeterwouder rijndijk 10 kilometer. Ten noorden van Haarlem is vertraging op de A22, Velsen beverwijk In beide richtingen is bij de Velsen-tunnel maar één rijstrook open. Komt dat er een vrachtwagenklem zit richting het noorden... De A67, Venlo richting Eindhoven, na een ongeluk bij Gelderop, 5 kilometer. Het is sowieso in Noord-Brabant drukker dan gebruikelijk, de A16 en de A58 ook. Op de N50 Zwolle-Emmerloort is in beide richtingen dicht bij Kampen. Na een flink ongeluk staat Fiede in beide richtingen voor Kampen, 6 kilometer. Soms is het wel lekker spannend om niet te weten wat de toekomst brengt.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Joris van der Kerkhof trekt vanochtend de provincie in... om te kijken naar de veiligheid van provinciale wegen... en zorgde daarbij zelf voor een onveilige situatie... net op een provinciale weg ergens in de buurt van Apeldoorn, Joris. Met een duidelijke ja, boze bus buschauffeur. Mooi zo. Heb je klappen gekregen? Nee, nee, nee, nee, nee. Maar hij was inderdaad nou maken, zo man. boos als dat hij eruit zag. Weet je, wat het probleem, nee, kijk, weet je wat het probleem was? Die man, de auto stond inderdaad niet goed. Maar die man uh, die zette zijn bus ook wel zo op de weg. dat hij uiteindelijk uh, uh, heel duidelijk zijn punt maakte: van jouw auto staat niet goed. En dan gaf hij mij of onze schuld: uh, van uh, je staat Aha. niet goed. Maar ondertussen was hij degene die er dan voor zorgde dat het op de kruising gevaarlijk werd. Uh, nou, maar dat is dat wel een hier. mooi voorbeeld. En we zijn ook drie. Het was wel een mooi voorbeeld, maar het is niet waar de ANWB vandaag en de rest van de maanden mee bezig is om te kijken hoe veilig het is op de provinciale wegen in Nederland. Zij filmen al die wegen, um, al de provinciale wegen en zetten er dan allemaal tekentjes bij hoe veilig ze zijn. Dan krijgen ze sterren, 1, 2, 3, 4, 5. 5 is superveilig, 1 is niet zo veilig. We zijn nu van die drukke kruising. Eh, van de Otterloze Weg eh, een beetje eh, de periferie ingegaan. Bij een café-restaurant terechtgekomen eh, met mooi uitzicht op de geiten en een eh, prachtig zwart paard achter een boom. Eh, dit is wel rustiger. Eh, u zit in provinciale staten voor de VVD eh, hier in Gelderland. Maar ondertussen ook wel gevaarlijker omdat het veel minder ruim is dan eh, die Otterloze Weg. Ja, dat klopt. En uh, ja, in dit gebied heb je natuurlijk veel te maken met wild, zwijnen en uh, reeën. En uh, ja, als ze hier willen oversteken, dat gebeurt regelmatig... Ja, dan kan dat leiden dat mensen even willen uitwijken... en dan zit je direct tegen een boom. Ja, gisteren een motorrijder overleden hier niet uh, ver vandaan. Door zo'n zo, zo ongeluk. Uh, ja, die, die wild, uh, dat, dat, dat wild dat kunnen ze uh, niet meenemen, want dat steekt niet iedere keer, uh, niet iedere keer over. Nee. Als zij dan zeggen dat een weg vier of vijf sterren heeft... dan zegt u van ja, uh, dat weten we niet zeker hoe gevaarlijk het hier is... want ze hebben dat wild dan. Ja, dat klopt. Ik heb net een rapportage gehad uh, voor het wild. En alleen al in deze periode zijn 150 zwijnen aangereden en dood aangetroffen. Door de wildstand betekent dat zoveel verkeersongelukken zijn die niet altijd geregistreerd worden door de politie. Ja, en wat als, als zij met dat wagentje overal rijden en, en die sterren gaan uitdelen? Wat, wat kunt u daar dan wel mee? Nou, wij vinden het belangrijk dat, om te kijken van kunnen we ergens de verkeersstromen gaan scheiden, bijvoorbeeld de fietsers aan het pad fietspad geven, los van de provinciale weg, waardoor je minder verkeer langzaam en snel bij elkaar hebt. En wat daarnaast ook belangrijk is natuurlijk dat gekeken wordt naar de snelheid. Uh, we zien ook dat er soms onduidelijkheden zijn ten aanzien van hoe hard mag ik hier nou rijden? Is het nou een 80 weg of een 60 kilometer? Weg. Nou, dat zijn dingen die moeten we veel meer uh, duidelijkheid aan geven. En of je hier wel in mag halen, hè? het zijn wel uh, losse strepen, maar die is, dit is dan weer een dubbele streep. En wat betekent dat dan? Ja, nou ja, als je natuurlijk een tractor voor je hebt, dan wil je ook wel graag die in kunnen halen. Dus we willen wel dat er kritisch naar gekeken wordt. Tractoren van de weg. Ja, als dat zou kunnen. Een nee? aparte, aparte weg, inhaalpassages, daar zijn we wel mee bezig. Ja, ja maar, maar als dat zou kunnen, zegt u al, um, het kan allemaal perfect, maar voornamelijk op papier, de praktijk is weer barstig. Dat klopt, ja. En natuurlijk moeten we ons ook aan aan de regels houden. We gaan zo naar de politie toe. Die gaat vertellen over uh, de ongelukken waar u het misschien over had. Over dat wild. Maar ook over hoe het met de andere ongelukken gaat. En hoe het wat hem betreft uh, veiliger kan. Er komt nu één autootje voorbij. Maar dit is het geluid wat eigenlijk het mooiste is. Tien over half negen geweest. Onder het motto Occupy Wall Street worden in New York al drie weken geprotesteerd tegen wat de demonstranten de hebzucht van Wall Street noemen. Afgelopen zaterdag werden 700 mensen gearresteerd toen ze de beroemde Brooklyn Bridge hadden bezet. Intussen komen ook in andere steden als Chicago en Los Angeles vergelijkbare demonstraties op. Een van de demonstranten in New York is Denise Martinez, lerares op een middelbare school en nu aan de telefoon. Goedenavond, goede al bij u. U was er ook bij vandaag in dat kamp midden in het financiële hart van New York. Wat beweegt u eigenlijk om daarheen te gaan? Nou, ik denk dat we uh, in het uh, algemeen, niet alleen maar in de Verenigde Staten, maar over de hele wereld, is er een groeiende onrust over de financiële crisis. En uh, veel mensen zien dat we uh, grote corporaties. Uh, ja, ze, ze nemen alleen maar en ze doen niet hun eerlijk deel aan, uh, aan dit probleem oplossen. En merkt u dat uh, zelf persoonlijk in het, in het dagelijks leven? Oh, absoluut. Absoluut. Ik, ik weet bijvoorbeeld van de week uh, een goede vriend van mij die werkt bij een uh, grote uh, bank hier in New York en... Uh, ja, hij had het over dat er steeds meer uh, me werkers daar uh, verliezen hun banen. En de werkers die blijven met hun banen, die moeten dan het uh, werk van vijf mensen doen. Mm. Um, ja, het is, het is belachelijk. En u bent zelf lerares op een middelbare school. Um, merkt u het daar ook? Oh, ja. ja het, is, het is echt vreselijk. Uh, voor de onderwijs het wordt steeds meer bezuinigd. Uh, op mijn school zelf, uh, het uh, aantal um, uh, studenten in de, in de klas uh, is nou, bijna verdubbeld. Uh, ik heb zelf een, een klaslokaal die maximum om 36 studenten uh, mag hebben. En ik heb uh, ongeveer 50 tegelijk in de klas. Dat is echt belachelijk. En dat is puur bezuinigingen, eh, omdat we minder uh, leraars uh, hebben. Mm -hmm. Maar wat heeft Wall Street daar dan mee te maken? Nou, omdat uh, Wall Street, de, en vooral die, die, die grote uh, corporaties, hier in de Verenigde Staten, ze betalen zo weinig aan uh, belasting. Omdat de polit politici ze krijgen zoveel miljoenen geld voor hun campagnes uh, van die corporaties. En, en, en tegelijkertijd het, het echte armoed, uh, groeit de echte armoede in de Verenigde Staten. Mm -hmm. um, hoe is, uh, want u heeft het over, over kwaadheid, boosheid die er is. Hoe merkt u dat ook in het kamp uh, waar u zat, midden in het financiële hart van New York bij Wall Street? Uh, nou ja en nee. Ik bedoel, mensen zijn echt boos, maar tegelijkertijd was het een heel uh, goed vreedzame sfeer. Uh, er waren allerlei verschillende groepen aanwezig. Uh, niet elke groep was uh, uh, overeen uh, van wat het uh, precies het doel was van de bezetting. Uh -huh. maar, maar mensen respecteerden elkaar wel. Het is dus een, een, een, een vreedzame protest. Oké, okay, mevrouw Martinez, bedankt. En aanstaande woensdag is trouwens opnieuw een grote demonstratie gepland in New York. Wij hopen daar als NOS verslag van te doen. Maar ook in Nederland zijn er bewegingen die onder de naam Occupy in opstand komen tegen de hebzucht. Zo is er in Den Haag de beweging Occupy Den Haag. De demonstratie op 15 oktober gaat houden. Robin van Boven is een van de mensen die daarachter zitten. Meneer van Boven, goedemorgen. Goedemorgen. Is de hebzucht in Nederland dan ook zo groot? Ja en nee. Uh, in dat opzicht is uh, Nederland nog uh, mild ten opzichte van, van Amerika. Uh, maar aan de andere kant hebben wij wel uh, hetzelfde uh, probleem dat, dat Amerika ziet ontstaan. Uh, namelijk op alle, alle punten wordt, wordt bezuinigd en, en gewone mensen moeten uiteindelijk uh, betalen voor de financiële problemen die uh, zich in de afgelopen jaren uh, zijn gaan, gaan uh, uh, is dat ooit anders geweest dan? Uh, het is uh, voor korte periodes is het anders geweest. Uh, bijvoorbeeld in de periodes van, van, uh, van de greenback uh, was er een, een hele andere manier over om over geld te, na te denken. En uh, dat maakte toch wel dat, dat de economie op, uh, op zo'n moment een hele andere wending uh, krijgt. <lacht> Hoorde u net mevrouw Martinez in New York? Die richt zich met haar mediaactievoerders op Wall Street. Hè? De organisatie heet daar Occupy Wall Street, tegen de grote bedrijven en de financiële instellingen. Um, waarom heet uw beweging Occupy Den Haag? Wat zoekt u in Den Haag? Uh, Den Haag heeft er ook uh, mee te maken, omdat uh, het niet alleen de banken zijn die uiteindelijk uh, de, de financiële crisis hebben veroorzaakt, en, en de grote corporaties. Het heeft er ook mee te maken dat wij als maatschappij het, uh, het hebben getolereerd dat het, dat het fout heeft kunnen gaan en als, uh, uh, wij hebben daarvoor een, een democratisch systeem opgesteld en uh, dat is bedoeld om daar een, een valnet voor te vormen en daarop te kunnen reageren en, en te controleren als het misdreigt te gaan. En, wat, wat je ziet ontstaan is dat er ook heel veel mensen ontevreden zijn over de manier waarop onze democratie in elkaar zit. Je hebt uh, in de Tweede Kamer heb je vertegenwoordigers voor ons zitten. Maar we weten allemaal van tevoren dat die vertegenwoordigers uh, uh, maar een aantal mensen zijn met hun eigen mening. En hm. niet altijd het, uh, het, het volk één op één vertegenwoordigen. Oké. Okay. Hey, en de actie in, op 15 oktober, een demonstratie. Hoeveel mensen verwachten jullie? Um, het is moeilijk om te zeggen hoeveel mensen er gaan komen. Um, we hebben wel gezien dat het, sinds uh, dat we maandag zijn begonnen uh, om, om het bekend te maken, is, is het echt explosief toegenomen. Uh, de laatste paar dagen zijn er uh, honderden mensen bijgekomen. Want u Facebook. heeft dat op, op sociale netwerken heeft u dat gemerkt? Ja, op, op de sociale netwerken, uh, uh, vooral op Facebook, is het goed te zien uh, hoeveel mensen zich daar aanmelden. Uh, maar ook buiten Facebook om zie je dat, dat uh, de website uh, explosief meer uh, bezoekers begint te krijgen. En bijvoorbeeld uh, gisteren waren er drie keer zoveel bezoekers als dat we de dag ervoor waren. En het gaat al om zeker uh, 1600 verschillende mensen okay. uh, op een dag. Goed. Nou, wij houden in ieder geval die dag in de gaten. 15 oktober. Dank, Robin van Boven. Ja. Het kabinet zet in op duurzame energie. Daar hoort u zo dadelijk meer over. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnald slaan. Probleempunten in deze spits die zitten op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Een Ongeluk bij een de Rijndijk levert 10 kilometer file op. In West-Brabant is het duidelijk drukker dan gebruikelijk. Komt door de lange file op de A16 naar Rotterdam. Loopt het vast op de A17 vanuit Roosendaal. Daar staat 8 kilometer voor Knopend Klaverpolder. A22, in beide richtingen is er bij de Velzertunnel maar één rijstrook open... door een ongeluk met een vrachtwagen. En de N50 Zwolle Emmeloord is in beide richtingen dicht bij Kampen door een ongeluk. In beide richtingen staat 6 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het kabinet kondigde het aan het regeerakkoord al aan. Er komen zogenaamde Green Deals met de samenleving. Vandaag wordt de eerste Green Deal officieel gepresenteerd. Uh, Bram Schilham, onze klimaatverslaggever. Bram, wat zijn dat nou, die Green Deals? Ja, Eigenlijk zijn het afspraken tussen de overheid, bedrijven en organisaties... om allerlei groene initiatieven te gaan bevorderen. Aan de ene kant worden er doelen beloofd hè, door bijvoorbeeld die bedrijven... En de tegenprestatie van de overheid is dan dat er uh, ja, allerlei regels worden versoepeld om, om het mogelijk te maken om die doelen te bereiken. Dus uh, eigenlijk is het, het bevorderen van duurzaamheid uh, vanuit de overheid met andere middelen dan de klassieke subsidie. En dan is de eerste deal dus rond. Wat is er afgesproken? Ja, er worden allerlei dingen vandaag bekendgemaakt. Is, het is zijn, zijn verschillende maatregelen in één grote deal. En het wordt vanmiddag uh, ondertekend, uh, door leden van het kabinet en, en, en mensen uit het bedrijfsleven. En, milieuorganisaties. Nou, een paar voorbeelden. Uh, het bevorderen van uh, het aantal elektrische auto's in Nederland. Um, het opwekken van energie uit rioolslip door de waterschappen. Uh, hè, daar wordt dus ook een, een afspraak over getekend. Um, iets anders nog, het bouwen van energie-neutrale woningen... door de gemeente Amsterdam. Allemaal dingen, Tientallen kan je wel zeggen, worden in één zo'n deal ondertekend... Uh, in de aanwezigheid van heel veel mensen vanmiddag. Oké, okay, en ja, gaat dat dan leiden tot uh, duurzaam opwekken uiteindelijk van energie, bijvoorbeeld zoals dat uh, afgesproken is. Want in 2020 zou dat zo'n 14% moeten zijn van de totale energiebehoefte. Zijn daar ja. afspraken over gemaakt? Nou ja, het moet allemaal toe bijdragen om dat doel te gaan halen. En als je het kabinet gaat vragen, zullen ze zeker zeggen... nou, dat, dit gaat er uh, hard bij helpen. Kan je kan natuurlijk wel afvragen hoe hard deze afspraken zijn. Want er zijn geen sancties aan verbonden, uh, hè, aan het niet nakomen van de afspraken. Dus um, ja, als het allemaal heel erg tegen zit, kan je ook afvragen, uh, gaan de partijen die het ondertekenen zich er uiteindelijk dan ook aanhouden. Er is wel een wat steviger afspraak die ook getekend wordt vandaag. Die gaat over de verplichting voor energiebedrijven om een bepaald percentage groene stroom te gaan leveren. Nou, dat is gewoon een harde verplichting. Die zal zodanig aan de wijk zetten. Uh, en van de andere dingen, um, ja, het zijn... Uh, Goede bedoelingen en ze zullen vast wel iets gaan helpen, maar je kan, kan je afvragen of het, uh, ja, hoe hard het uiteindelijk zal zijn. Ja, wat ik wou zeggen, uh, in 2020 driemaal maal zoveel windmolens als er nu gepland staan en er staan in Nederland, dat is nogal wat. 15.000 elektrische auto's in 2015, terwijl er van de infrastructuur nog niet veel overeind staat. Ja, dan moet er nog heel veel gebeuren. Ik wou net zeggen, is het niet erg ambitieus allemaal, Bram? Ja, nee, zeker. Nou, en uh, dat gaan we natuurlijk ook al, uh, mensen die dat vandaag tekenen, uh, voorleggen vanmiddag. Van, uh, uh, hoe weet u nou zeker dat dit gaat lukken? Ze zullen allemaal zeggen: ja, je moet toch ergens uh, beginnen met je stellen van je doelen. Hm. En als je geen ambitie hebt, dan kom je nergens. Dat is natuurlijk allemaal waar. Maar uh, ja, heel hard is het natuurlijk niet zolang er geen uh, sancties verbonden zijn aan het niet halen van deze, van deze doelen. Onze klimaatverslaggever Bram Schilham. U hoort meer van hem vandaag op Radio 1. Acht minuten voor negen is het, je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Welk product of welke reclame ligt het meest over dierenwelzijn? Welke uitspraak is tenenkrommend? Woensdag overmorgen rijdt Stichting Wakker Dier... aan de volgens hen grootste leugen naar de Liegebeest-trofee 2011 uit. Consumenten kunnen via intent stemmen op negen genomineerden. De Liegebeest-trofee. Niet echt een prijs waar je als supermarkt of politieke partij... blijven wordt als hij in de kast staat. Waarom eigenlijk die liegebijstrofee? Hanneke van Ormond, van Wakker Dier. Wij vinden het heel belangrijk dat consumenten weten wat ze, wat ze kopen in de winkel. En er zijn heel veel verpakkingen waar gewoon leugens op staan... die veel diervriendelijker lijken dan dat ze het echt zijn. En daar willen we een, een einde aan maken. Het gaat niet alleen om fabrikanten en supermarkten. Nee, het gaat gewoon om uitspraken over dierenwelzijn. Tot de kanshebbers behoort Albert Heijn. Albert Heijn heeft sinds uh, een tijdje nieuwe verpakkingen rondom het goedkoopste vlees. Steeds meer mensen ontdekken dat je ook voor de prijs naar Albert Heijn kunt. Neem nu onze voordeelpakken vlees, grote verpakkingen. Altijd extra laag geprijsd. Uh, echte kiloknallers. En er zit nu een strik omheen en een groen blaadje op. Ja, dat vinden wij een strik om dierenleed. En uh, dat vinden wij niet kunnen. En onze achterban ook niet. Want toen wij opriepen om liegebeesten in te leveren... werd de Albert Heijn heel vaak ingediend. Albert Heijn wil niet reageren. Woordvoester Asperslag zegt... we besteden liever geen aandacht aan dit onderwerp. Nou, excuses. We doen het toch. Uh, jammer dat ze geen reactie willen geven. Maar... Uh, als ze geen reactie geven, maar toch de verpakking aanpassen, zijn we ook blij. En supermarkt Dirk van den Broek maakt het ook erg bond. Ze hebben een nieuwe kip geïntroduceerd, de wilde kip... In principe is dat een goed initiatief, want deze kip groeit wat langzamer... en heeft dus een beetje beter leven dan de gangbare plofkip. Maar dan zit deze kip in een verpakking alsof je biologische kip koopt. Met mooie woorden erop, wel vier logo's, met best bewust lekker meer ruimte, meer daglicht. En deze kip krijgt niet eens één ster van de dierenbescherming. Hoe reageert Dirk op deze verwijten? Ik koop wilde bij Interchicken. En diezelfde kip ligt ook bij MT, die ligt bij Golf, die ligt bij Coop. En dus is het een beetje mal als je praat over het liegenbeest van Dirk van den Broek. De winkel is natuurlijk verantwoordelijk voor wat hij verkoopt. Ja, wat op die verpakking staat, dat is ook zo. Waar gewone kippen geen daglicht krijgen, wordt deze kip gehouden in een schuur waar daglichtplaten zitten. Zodat er natuurlijk daglicht binnenkomt, zodat er een nacht-dag-nachtritme komt. Maar als je dan denkt, ik heb de allerbeste, meest diervriendelijke kip gekocht, nee dat is niet zo. Er zijn nog drie gradaties die echt een heel beetje beter zijn. Daar ben ik heel gauw met je eens. Want nou, dat kan natuurlijk niet gelogen worden op een verpakking. De grootste kanshebber is misschien wel het CDA. Het CDA heeft op haar website als standpunt dat we zorgvuldig met dieren moeten omgaan en dat ze niet zijn voor een grote vee-industrie die alleen gericht is op winst. Nou ja, als je dan kijkt wat ze dan stemmen steeds, is het altijd tegen dierenwelzijn en voor de megastal. En met Kamerlid Gerr Koopmans heeft Wakke Dier het ook helemaal gehad. En als je dan ook nog hoort wat Gerr Koopmans dan zegt, dat de CDA beter voor dieren zou zijn dan de Partij voor de Dieren. Dan moeten we heel hard lachen en denken we eigenlijk dat mogen ze niet meer wegkomen. De reactie van Koopmans. Dat is natuurlijk wel waar, het CDA is beter voor de dieren dan de Partij voor de Dieren. Want de Partij voor de Dieren die wil alleen in Nederland hele strenge eisen. Waardoor dat in het buitenland uh, uh, alle dieren die nou in Nederland zitten naar het buitenland gaan. Want de boeren kunnen hier dan niet meer functioneren en het buitenland is slechter. Wakker Dier is een club die net als de Partij voor de Dieren alleen maar door een eng brilletje kijkt naar de regelgeving in Nederland. En daar heb je helemaal niks aan. Daar heb je als dier niks aan. Kom maar op met die trofee, zegt het Kamerlid niet echt bescheiden. Ja, die prijs die wil ik heel graag winnen, zodat ik nou eens goed aan iedereen kan uitleggen dat het CDA kiest voor dierenwelzijn in heel Europa. Als u die trofee krijgt, heeft u zeker al een mooi plaatsje gereserveerd? Ja, die zal ik hier in mijn prijzenkast die rijkelijk gevuld is neerzetten. En wilt u nog stemmen? Dat kan tot eind van de middag op de website van Wakker Dier. Een bijdrage was dat van onze verslaggever Jeroen Schutijzer.